4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Amerika is Betty Ford overleden, de weduwe van de republikein Gerald Ford. Die was van 1974 tot 1977 president. Betty Ford was een invloedrijke Ferd en stond bekend om haar vooruitstrevende denkbeelden. Ze was een voorvechter van vrouwenrechten en het recht op abortus. Ook had ze liberale ideeën over seks voor het huwelijk en drugs.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 Het weer is nog buien, maar in de loop van de dag vanuit het westen droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending van 9 juli 2011. Vandaag viert Jurnie Kaagman haar 64ste verjaardag. Een mooie aanleiding om eens in het Nederlands archief voor beeld en geluid te duiken... en op zoek te gaan naar een uitgebreid interview met haar. Dat heeft collega Mark Stakenburg voor zijn rekening genomen in 2008... in een aflevering van Karo's Voor Eén Nacht... Op 9 juli 1947 werd Christina Henriette Kaagman geboren. Zangeres Journey Tevens, bekend als Idols-jurylid... begon haar muzikale carrière in het schoolkoor en de schoolband om vervolgens in 1969 het gezicht van de Haagse popgroep Earth and Fire te worden. Naast de muziek is zij actief op uiteenlopend bestuurlijk niveau, waaronder het directeurschap van Stichting Buma Cultuur, een functie die ze in 2009 neerlegde. We gaan naar het heerlijke nachtelijke sfeertje van de KRO. Luistert u naar Jurnie Kaagman en Mark Stakenburg in Voor Eén Nacht.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 personality-jurylid in het eerste decennium van dit nieuwe millennium. Junie Kaagman. Ze wilde geen weekendmeisje zijn, maar door de week dat is ze al helemaal niet. Eyecatcher van Earth and Fire, zangeres, centerfold, talent scout... maar bovenal directeur van de stichting Buma Cultuur. Dat wil zeggen, nog wel. Een hele goede nacht, Junie Kaagman. Wat een mooie introductie, Mark. Je verdient Dank je. Fijn dat je er bent. Stichting Buma Cultuur, die, die zet zich al jaren en jaren in... voor, uh, voor de Nederlandse muziek. Uh, jij zet je al jaren in voor de Nederlandse muziek. Is, is je werk af, omdat je, omdat je weggaat? Het gaat beter dan ooit, hè? Als ik al die namen zie, Marco Bossato, Jan Smit, Anouk... Ja, With Implantation, ja, hebben... André Rieu. Ontzettend veel nationaal repertoire in dit parade. dus is echt geweldig. Het is klaar. Uh, ja, dus kan ik weg. Dat bedoel ik. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar het is... Uh, Jij wil vast even weten waarom ik wegga. Nou, straks. Oké, okay. bewaren <laughs> we die even. Nee, je, waarom ga je weg? Uh, omdat. Uh, ja, ik heb er wel over nagedacht natuurlijk. En niet een weekje, maar al een tijd. Ik word volgend jaar 62. En. Uh, dank je, dank je. En. Uh, ik kijk heel vandaag. Uh, nu. <laughs> en ik vind uh, dat ik plaats moet maken voor een jonge generatie. En ik vind dat ik uh, na nou, 44 jaar in deze maatschappij... mijn steentje heb bijgedragen, zoals ze dat dan noemen. En ik, uh, ik heb gewoon zin om uh, lekker in de tuin te prutsen... en dus met de trein ergens naartoe. De TCV naar de Côte d'Azur bijvoorbeeld. Even hop, zonder dat je briefjes moet invullen... dat je vrij wil hebben of zo. Maar gewoon een beetje... Klaar ermee. Hmm. Je wil meer van je privéleven, dat stond in het persbericht. Ja. Dat, dat is het meer van je privéleven, dat je dat soort dingen. Ja. Ja, ja want uh, je bent toch gewoon uh, vaste baan of uh, uh, anderszins werkzaam om je centjes te verdienen. En uh, ja, ik denk het is wel eens leuk als, als daar op een gegeven moment een eind aan komt... dat je kan doen, uh, zoals futters, maar je kunt ook wachten tot je 65ste. nou ja, in mijn omgeving uh, ja, merk je dan op een gegeven moment dat er mensen wegvallen denk van, nou, voor ik zelf wegval, <lacht> laat ik eens uh, iets verstandigs doen. En uh, ik vind Bimacultuur een fantastische organisatie. Ik heb er heel veel plezier uh, in gestoken om uh, mijn werk ook zo leuk mogelijk te kunnen doen. Het is een leuke ploeg mensen. En uh, ja, nou, uh, ik denk uh, toch maar verstandig zijn. Hoewel je hart misschien zegt. Op emotionele gronden van nee, blijven, leuk, leuk, leuk. Maar verstand zegt uh, ook, er is meer dan dit leuk. Er is ook ander leuk. Daar ga je van genieten de komende tijd. We gaan het uitgebreid hebben over je werk voor Bummer Cultuur... en over je lange carrière in de muziek. Uh, mag ik je nog een aantal keuzes voorleggen... om je misschien nog even nog beter te leren kennen? Hmm. Als je er eentje wil uitkiezen en daar een korte toelichting bij wil geven. Radio Luxemburg of een Deux Chauveau? En de korte toelichting? Oh, sorry. Ja, <laughs> ik ben zelf uh, ooit begonnen met uh, autorijden. En, uh, ik kreeg van mijn moeder als eerste auto... Een tweedehands de juva. En daar ben ik echt heel Frankrijk mee afgecrossed. Dus vandaar heb ik hele goede herinneringen aan. De vrijheid. Chris of Gerard Koerts? Um, nou, het is geen één eigen tweeling. Anders zou ik zeggen allebei. Maar um, ja, dat is een beetje moeilijk. Gerard is uh, degene geweest die het altijd omlijstte... met de liggende akkoorden, hè? dus de arrangementen. En Chris was degene die de gitaarsolo's voor zijn rekening nam. En ja, in zo'n band zijn ze allebei natuurlijk even belangrijk. Dus ik kan niet kiezen. Madonna of Tina Turner? Tina Turner. Beest. Beest van mevrouw. Ja, ik heb uh, ooit een keer een, uh, een hand mogen geven. Toen was ik verbaasd over hoe klein ze is. Ze is een heel tenger mensje. En ze heeft natuurlijk wel een enorme pruik op haar hoofd, maar ja, dat kan de pret niet drukken. <lacht> ik, ik zag haar met, uh, met band in de, ha in de Ahoy. En uh, ja, die band die speelde aan, bij aanvang van het programma uh, nou, zo'n aanloop-instrumentaal. En ja, en dan sta je maar te kijken van waar blijft ze nou, waar blijft ze nou. En nou, op een gegeven moment, ja hoor, dan kwam ze de hoek om spurten in een van rood jurkje met rode pumps. En het was gelijk bang, net alsof de zon opkwam. Ja, ja zo'n mens, dat straalt werkelijk. Idols, ijskornijn of Playboys Bunny? Hm. <laughs> ben ik natuurlijk allebei, hè? Ja, Daar ben, ben ik voor uitgemaakt. Nou, Playboy, ja, dat is uh, mm, hoe lang geleden? 1984 of zoiets. En uh, ja, ijskonijn. Ja, dat werd gezegd toen ik bij Idols in de jury zat. Ja. Ja, dat wil het je wel een beetje moeilijk maken. Uh, m, uh, ja, ik kan uh, nogal een gezicht uh, trekken uh, waardoor ja, mensen toch wel denken van. Oh, die mevrouw die heeft het helemaal niet naar de zin. En dat heeft natuurlijk wel vaak te maken... met de prestaties die ook geleverd worden. Mag je van de jurylid wel verwachten, denk ik. Maar nou, het is ook een beetje een gimmick. Ja, oké. Okay. Laten we gaan luisteren naar, naar, naar een beetje het begin eigenlijk van, van Earth and en naar Storm and Thunder. Nou, mijn idee is dat jullie meest ambitieuze nummer. Dat is een beetje jullie Magnum Opus beta daarmee eens. Storm and Thunder. Ja. Ja, ja. ja, dat is een reactie op Chris en Gerard... die altijd vonden dat nooit genoeg tijd gestoken kon worden... in het behoorlijk afmaken van een song. en alles, alles uitproberen. Altijd een single moeten schrijven. Drie minuten moet je het verhaal neergezet hebben. En dat voelden ze altijd als zo'n beperking. En ik... Ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. En dit was gewoon... Ja, ze waren heel dapper. Ze zeiden, we doen het gewoon. En we zien wel wat, wat de platenmaatschappij ervan vindt. En uh, ja, dat was met uh, Freddy Haaien nog. Mm -hmm. En uh, ja, geweldig. Uh, het duurt zeven minuten ongeveer. Ja, 26 geloof ik. Maar lang. goed, maar lang is dus voor een single heel Twee lang. Twee keer ja, een single. Twee dus. keer een single ja. en het is toch nog gelukt. Weet je nog dat jullie ermee bezig waren? Weet je nog dat je dat aan het inzingen was? Nee. Nee? Nee. En dit nummer, Storm Thunder, moeten we daar nog ergens op letten als we daar naar gaan luisteren? Moeten we opletten hoe jij dat zingt of, of waar nee. zouden we op kunnen letten? Nee, je moet vooral niet opletten op wat ik zing. Oh, <laughs> dat waarom niet? Nou, ehm... Um... Ik vind het instrumentale gedeelte van, van dit stuk juist. Dat vind ik net iets interessanter. Het begin is mooi, hè? Het is heel spannend. Ja. Um, maar ik, oh, ik weet niet meer wat ik zeg. Oh, wow. Ik ben even de draad kwijt. Je zei het, het instrumentale gedeelte oh, van ja. dit nummer. Je ja. hoeft niet te letten op je zang? Jawel. Nee, nee ja, wel opletten op de zang. Maar ik bedoel, eigenlijk iets anders is belangrijker. Want we gingen spelen met een mellotron. En dat is een instrument dat. Um, ja, dat dat deed denken aan Moody Blues. En uh, mensen van mijn generatie die weten dat. En ja, dat is een heel spannend instrument. Dus het is uh, het soort voorloper van de synthesizer. Ja. En uh, oh, wij vonden het helemaal te gek. Je kon er de meest waanzinnige geluiden uithalen. Ja, ja werkelijk geweldig. Dus uh, dat bedoelde ik eigenlijk, met, je moet eigenlijk. Je moet eigenlijk op de melaton letten. En niet op mijn stem. Want het is in dat liedje nou, toevallig dat er een soort. Omkeer kwam in ook de sound die de band had. Dus, um, nou moet je maar opletten. Oké. Okay. so Ja, na al die jaren hoorden wij dat terug. Storm en Thunder van Earth and Fire, Johnny Kaagman. En toen je begon te zingen op de CD, toen, toen schrok je bijna even. Toen, oh, hé, hey, wat gebeurt er nu? Waar, waarom was dat? Um, nou, omdat ja, ik luister niet uh, dagelijks of wekelijks naar uh, oudere opnames. Uh, misschien moet ik dat wel doen, maar. Uh, ja, als er zo'n gat zit tussen nu en uh, toen dat werd opgenomen en uitgebracht werd... dan moet je even wennen, want tegenwoordig wordt er ook heel anders gezongen. Met allemaal mooie trillers en dingen. En er is allerlei apparatuur waar je stem doorheen geslingerd wordt. Maar dit is gewoon eerlijk. Je hoort jou gewoon puur ja. van de natuur uh, zingen. En, en dan, dan hoor je het nu terug, na een hele ja. lange tijd. Nou, dan, dan blijft het staan. Het blijft wel staan, maar in eerste instantie wat ik hoor is... Oh, oh, dat is heel anders dan nu. En dan, ja, het is net als een bad, hè. je steekt eerst je teen erin. <laughs> <laughs> en dan uh, langzaam glijd je er zo in. Uh, maar het viel niet tegen. Nee, het viel helemaal nee. niet tegen. Uh, nog eerder, voordat jij in Earthfire Fire zat... zat je in een band die heette The Rangers... Oh ja. Wat was dat voor een band dan? Ah, het was gewoon schoolbandje. Oh. Was ik 16 en we speelden we top 40 dingen. En als we op een dansschool speelden, bijvoorbeeld, dan moesten we ook de Fox en de Tango. <lacht> <lacht> maar dat is gewoon, dat is gewoon leuk. Want, uh, daar leer je goed van spelen. En dan, ja, om goed te worden moet je gewoon vaak optreden. Ja. Want toen, uh, begrijp ik, heb je eigenlijk een jaar bij. Wat zeg je? En centjes, Geld, verdienen, als, en centjes als verdienen als scholier. Ook ja. nog? Heb je, ja. Een ja. zakenvrouw altijd geweest, hè? Zo is dat. Toen ging je, je uh, secretaresse worden nadat je een jaartjes Schroefers had gedaan. En, en toen kwam je dan toch bij dat Earth and Fire terecht. Ja. Hoe, hoe ging dat dan? Want jij kende die jongens. Helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Nou, maar zij wel. Want die, iemand uh, zei. Dat meisje dat heeft in een bandje gezongen vroeger. En dat heette De Rangers. En ja, wat ze nu doet, weet ik niet. Maar uh, ze woont uh, uh, daar en daar in Leidsendam. Nou, die jongens die drukten op de bel. Ene Chris en een Hans-Sier. En die, en die zeiden: Ja, wij zijn uh, die en die. Uh, en wij vroegen ons af of we met jou misschien uh, over muziek kunnen praten. Want wij zijn van een band en we zoeken een zangeres. Ik zei: Nou, kom binnen. Ik vond, ja, ja, ik vond het zo leuk, zo ja. origineel. Ja, je kan nog denken van, uh, die zijn niet helemaal fris onder een petje. Maar nee, het waren hele serieuze jongens met uh, heel serieuze plannen. En uh, nou, ze nodigden mij toen uh, na een gesprek uit om zaterdags daarop te komen repeteren. En dan ging ik repeteren White Rabbit van Jefferson Airplane... En Somebody to Love. En uh, nou, verder speelden ze Country Joe McDonald en The Fish en Moby Grape en nou ja, dat soort uh, muziek. Echt Se geweldig. Serieuze Amerikaanse muziek. Waarom, ja. waarom wilde je sowieso in een band? Het waren aardige jongens. Uh, ze speelden muziek die jou aanstond. Maar waarom wilde je sowieso in een band? Hm, wou ik helemaal niet. Ik was gewoon secretaresse. En uh, het, het was niet bij me opgekomen na uh, het schoolbandje... om weer een andere band te zoeken. Nee, dat, uh, ik had ook niet het idee dat ik daar heel erg goed in was of zo. Dus ik ging gewoon heel gezellig lekker verder fladderen. <lacht> en toen beviel het, die zaterdag. Die Leuke liedjes om te spelen. ja En vervolgens, uh, nou ja, moesten dan een vaste zangeres komen, en dat weet jij dan. Waarom, waarom ging je daar dan toch in mee? Omdat ik het leuke muziek vond. Ik had, uh, nadat dat eerste beentje was opgehouden te bestaan... had ik eigenlijk een soort lacune in uh, kennis van de muziek. En uh, dit, dit beentje bood mij de gelegenheid... om andere soorten muziek te leren kennen. En ze hadden, uh, zakelijk weer, ze hadden contract op zak als voorprogramma van Golden Earring, voor een maand of drie, vier. En dat betekende vier, vijf keer spelen in de week als voorprogramma. Ja, en toen werd uh, in december of zo, George Colmans, die kwam en Barry... en die zei, goh, uh, we hebben zo leuk gespeeld met jullie... en uh, zou je niet wat meer willen? Ja, ja, dat kan niet, want jullie gaan naar Amerika. Ja, maar misschien een plaatopname... En, en zo geschiedde. Zo so werd het seasons. En dat was opname in 1969, in december. Ja, dan waren in 1970, kwam je uit? Kwam, ja. <laughs> was ja. Toen was ik 14 of zo. Uh, ja, ik was 14 en, en jij was de held. Jij was de held van, van mijn groep vrienden. Mooi zo. En ik denk van nog een heleboel anderen ook. Was je bewust? Dat, dat wordt me wel eens verteld in gezelschap... tussen een glaasje wijn en de borrelnootjes. was zit hier nou toch? Uh, was je je ervan bewust dat je die impact had? Nee. Was je daarmee bezig? Nee, helemaal niet. Nee, nee ik vind het wel jammer. Want ik had het liever wel allemaal geweten uh, toen ter tijd. Maar uh, nee, ik werd toen Maar ja, toch fans. Ja, je merkte toch dat, dat mensen vooraan... Uh, naar jou stonden te kijken, vooral. Ja. Nou. Ja, nou, dus dan weet je toch dat je impact hebt. Dat, dat is dan toch leuk? Maar of maar dat of heeft iedereen. Als je, op de, als je op een verhoging staat en mensen kijken naar je, dan. Al, dat heeft altijd impact. Maar. Uh... Ja, ik speelde er natuurlijk wel mee. Ik had er leuke pakjes aan en zo. Ik vond het wel prachtig. Strakke pakjes. Ja, maar nou, ik, ik, uh, ik ga er niet voor naar een psychiater toe of zo. Maar het is uh, heel prettig om dat soort aandacht te krijgen. Want ik vond zelf dat ik thuis ernstig tekort gekomen was. Pardon? <laughs> nou ja, ik had uh, een uh, vader niet zo. Uh, niet zo geweldig uh, leuk met zijn dochter omging. En uh, ja, ieder mens heeft toch de behoefte aan een schouderklopje zo af en toe. En uh, dat, dat kreeg ik niet. Dus als ze vroegen aan mijn ouders. Uh, hebben jullie kinderen? Ja, twee. Jongen en meisje. Oh, wat leuk, wat doen die? Nou, een meisje is uh, secretaresse. En uh, nou ja, dus zo ging dat. Dus. Uh, ze geneerden zich eigenlijk een beetje voor het feit dat ik de muziek in was gegaan. Oh, je, je was nog steeds secretaresse voor hun? Dat wilden ja. ze niet weten dat jij in de muziek was? Ja. Oké. Okay. Ja, zie je, dus daar komt een heel verhaal uit. Maar dat heb ik zelf verzonnen, hoor. Wat heb je zelf verzonnen? Um, nou, verzonnen de verklaring waarom ik dat deed. Op een bühne staan en uh, okay. ondergaan wat de, de mensen naar je toe zijn, weet je wel. Mm -hmm. Nou, wordt het toch nog een heel moeilijk gesprek? Ja, dat is ook de bedoeling. <laughs> <laughs> nee, ik vind het wel een interessant gesprek, want thuis wilden ze dat niet weten. Ze vonden dat geen goed idee, Journey in de muziek. Maar waarom eigenlijk nee, een, niet? Uh, de zelfkant van de samenleving. Wat voor, wat voor hun ouders waren, waren het, zijn het... Waren het? Waren het. Um, nou, mijn moeder, heel hele lieve moeder. En die volgde mijn vader in alles. En die lag met een kopje thee achter de voordeur. Als hij thuis kwam. <laughs> en, uh, en mijn vader was gewoon een vervelende, dominante... Uh... Strenge man. Ja. En zijn dochter moest gewoon secretaresse En verre van ja dat soort liedelijke figuren ja, met die, lange haren. Ja, vond hij helemaal niks. En was hij boos dan op nou, je dat maar... je dat toch deed? Of, of, of, of zei je van nou, ik ben nu... De 18-gepasseerd pa, bekijk het maar. Of was het herrie en vechten en strijd en nee. slaan de deuren? Nee. nee, het was meer toen ik 21 werd. Van, zo, nu ben je 21, dan ben je volwassen voor de, voor de wet. En dan ben ik niet meer verantwoordelijk voor jou. Dus gefeliciteerd met je verjaardag. De groeten. Ja. Nou, en dan ga je gewoon gezellig naar buiten. En dan ga je lekker met die band aan, aan de slag. En dan, uh, dan vergeet je dat gewoon. En, gewoon aandacht zat. Leuke dingen genoeg om te doen. Dus, ja. Een heleboel aandacht. Ja. Laten we even luisteren uh, naar een kleine compilatie die we hebben gemaakt. Van wat andere liedjes uh, uit die tijd. Uh, om mensen nog even meer idee te, te geven. Tijdbeeld. Wat je, wat je allemaal aan het zingen was toen. Ja. Het het is een beetje jullie allergrootste dit weekend. Ik zie weer over dat podium zweven in je blauwe overal. Dat eh, leren geval wat zo toch wel beroemd en berucht is geworden. Ja, zijn eigen leven gaan leiden. Ja, ja, ja. <laughs> je hebt hem nog in de kast hangen, toch? Nou, niet alleen dat. Bij uh, idols zeiden ze... He, kan je dat nog aan? Ik zei, nou, nah, ja, wel... En dat deed ik ook. Je hebt nog gezongen ook, okay. ja. hè? <laughs> ja. Ja. Nou, jij, jij zat in die band, je vader vond het niet zo'n een heel goed idee. Uh, zo'n band is er ook, zeker misschien wel in die tijd nog meer dan nu, een, een, een band van jongens, een mannenwereldje. Hoe zat jij daarin als vrouw, Wist, werd je op de proef gesteld? Ik zat er prima in. Ik werd uh, niet op de proef gesteld. Ik werd bewaakt. Bewaakt? Nou, is een beetje, een beetje overtrokken. Maar ik bedoel, het was ook zo met spelen. Dan heb je zo'n zo zaal en dan na afloop proberen mensen bij je te komen. En ik werd, die jongens hadden het helemaal zo afgegrendeld. Wel uit een soort ja, voorzichtigheid. Uh, of, uh, ja, ik weet niet precies hoor. Maar in elk geval... Uh, er konden geen mensen bij mij komen. Ik werd afgeschermd. En wat vond je daarvan? Leuk, veilig, lekker. Ja, Dan kon je nooit eens dus even napraten met iemand... of een interessante jongen ontmoeten. Hmm. <lacht> nou, um, had ik toen al een vriendje? Um, nee, ik geloof het niet. Dus ze waren echt en, heel beschermd om jou heen? Ja, en zeiden ook heel terecht... Uh, uh, Journey, uh, Je moet uh, even opletten, want die mensen die om ons heen cirkelen... met dat succes, met die plaatjes, vergis je niet. Als we morgen plaat uitbrengen en die doet het niet... dan laten ze je vallen als een baksteen. Dus uh, de relativiteit van een, van een, uh, een band met succes... Uh, is natuurlijk wel ja, het beste wat je kunt hebben. Want stel dat dat gebeurt zoals ene Chris of Gerard mij dan zei... ja, dat zou toch wel heel vervelend zijn... Wat was de rumble? De rumble? Oh, dat was als de bus op zijn kop gezet werd. En vloog er vloog een yoghurt door de... oh, <laughs> Wat is dat? Hoe kom je daar aan? Ja, we weten alles van je. God, Simeine. Ja? De rumble was, was als, als iedereen met eten begon te gooien in de bus... Hè, en met, met spullen ja. begon te gooien. En, en, en ja, ik lees in, in jullie biografie dat je dat nou niet echt... het leukste gedeelte van de mannenwereld nee, van de jongens... Nou ja. Is zat je dan zielig in een hoekje dat af te wachten totdat de rumbel over was? Of? Nou ja, je moet je voorstellen, het houdt niet zo heel veel in hoor. Dat is uh, een, uh, een flesje spuiten, water of zo. Wat, pssst, zo. Oh. Of een kussen wat je op je hoofd krijgt gegooid. Talk, en meestal gebeurt dat bij optredens waar uh, dingen niet goed gingen. Weet je wel, dan krijg je een soort van ontevreden gevoel... en dan ga je je afreageren. Mm, Oké. Okay. Maar dat was natuurlijk maar tijdelijk... want daarna gingen wij gescheiden van rodies en vrachtwagenrijden, omdat spullen natuurlijk zoveel tijd kosten om op te bouwen... en hadden wij geen zin om daar urenlang bij te zitten. Ja. En zeker niet als we naar huis wilden. Dan mochten de jongens het ook zelf afbouwen weer. Dat is als je een grote band wordt. Ja. Wat ook in zo'n band past, een, jongen met, een meisje met verschillende jongens op stap in de band... is dat alle jongens om de beurt verliefd worden op de zangeres. Ja, de dus rest doet er heel verstandig aan nooit een relatie aan te knopen met een bandlid. Dat zou de ondergang van de band ja, wel eens kunnen ja, begrepen zij dat ook. Um, nou, ja, kan ik mensen kwalijk nemen dat ze van de natuur zo geschapen zijn... dat ze daar last van hebben? Nee, nee, nee. Maar hoe werkte dat in de band? Zeg je dan, jongens, dit is nou, een hoor. professionele omgeving? Opzouten. Opzouten? Gewoon. <lacht> Wegwezen. Ja, later zit je toch gebeurd. Misschien komen we er nog op terug. Maar dat is toch anders. Nou, toen zat hij nog niet in de band, kreeg Cies. hij een verhouding. En yeah. Toen uh, zat alsnog de bassist bij jou, uh, bij jou in de yeah. band. Laten we gaan luisteren naar uh, Mathilde Santing, die wilde je graag horen. Maggie May, oud nummer van Harold uh, Stewart. Waarom wilde je dit graag uh, laten horen? Uh. Ik wil het graag laten horen, omdat ik het zelf zo mooi gezongen vind. Ik ken het liedje van vroeger, de tijd dat ik zelf met de band speelde. En ik heb de Stuart in de feestjes wel meegemaakt in de vliegermolen in Voorburg. Dat was heel leuk. En, dus ik heb een herinnering aan het liedje. Maar ik heb het nu gehoord in de uitvoering van Mathilde. En daar kreeg ik er kippenvel van. Ah. i think i've got something to say to you it's late september and i really should be back at school i know i keep you amused but i feel To save you from being alone, you stole my heart, and that's what really hurts. The morning sun, when it hits your face, really shows your age. You wore me out All you did was wreck my bed And in the morning, kick me in the head Oh, Maggie, I couldn't have tried You stole my heart And I couldn't leave you If I tried I suppose I could collect My books and get on Back to school Or steal my daddy's cue And make a living out Of playing pool Or find myself a rock and roll band That needs a hand Oh, Maggie, I wish I'd never seen your face You made a first-class fool out of me And I'm as blind as a fool can be You stole my heart, but I love you anyway Maggie, I wish I'd never seen Face. I'll get on home. One of these days. Ja, je hebt je hebt gelijk, uh, Johnny Kaagman. Het is mooi en klein gedaan. Prachtig. En goed gezongen en een heel eigen Kippen. versie daarvan. Kippenvel. Hij is. Goed, Mathilde Sanding, Maggie mee? Um, Johnny Kaagman, de gast in deze voor één nacht. Ja, Fire, secretaresse, uh, van alles gedaan. Um, je bent hier vanwege de stichting waar je uh, zoveel jaren je hebt ingezet... voor de Nederlands muziek, die ga je verlaten. We kennen je natuurlijk ook als lid, als jurylid van dat Roemruchte Idols. Ja? Waarom... <laughs> Ja. Zeg je nou oei. Waarom heb je ja gezegd tegen dat jurylid zijn voor idols? Uh, omdat ik de mogelijkheid kreeg natuurlijk daar uh, wat informatie over binnen cultuur te spuien. Nou ja, kom. Gelijk misbruiken, kom. Commerciële omroep. Ik ben ook commercieel en de boodschap brengen. Maar je moest dat toch televisie. jurylid zijn? Je moest toch tegen ja, mensen zeggen tuss... van je mag door of niet? Ja, jawel, maar tussendoor waren er natuurlijk ook andere opnamen. Er waren de backstage en zo. En daar kan je natuurlijk over zulke dingen praten. En ik heb het wel eens tijdens het jureren heb ik het ook uh, erin gegooid. En ja, en waarom ik het. Uh, de jury, ja, je moet niet alleen zien op televisie. Want het heeft natuurlijk een spin-off naar allerlei andere media. En uh, ja, een interview met een krant of een magazine. Ja, daar kan je ook weer je boodschap in kwijt. Dus het zorgt ervoor dat je eigenlijk op heel veel plekken tegelijk je boodschap neer kunt leggen. En uh, ja, verder. Uh, Edwin Jansen, die ken ik. Erik van Tijn, die ken ik heel erg goed. En uh, ja, Henk Jan, die ken ik ook al jaren. Dus voor mij was het eigenlijk m, begon te lijken op net zo'n leuke lol als we vroeger met beentje hadden: K een klein busje en dan uh, alleen maar lachen. <laughs> ja, ja. En, en kijk wie er dan weer uh, voor jouw jurytafeltje kwam staan. Half Nederland die keek, zeker in het begin. Hoe nou. voelde dat om weer terug te zijn zo? Echt massaal in de spotlight. Dat, dat Een heel nieuwe generatie, lijkt mij, stel ik me zo voor... Die mij niet kende. Die weer opnieuw kennis maakten met Julie ja. Kraagman. Ja, die kijken nu de, bij YouTube of uh, zo, hè, via internet... op ou, uh, oude opnames van uh, Top Op of zo, met dat blauwe pak. En dan zeggen ze... oh, dat was het. <laughs> ja. Hoe was het om terug te zijn in die spotlight, die aandacht voor je... Ja, ik moet eerlijk zeggen, zonder nou verwaand te klinken... maar ik ben heel erg gewend aan uh, herkend te worden op straat of waar dan ook. En uh, het valt me op dat de meeste mensen altijd heel aardig tegen me zijn. En vroeger liep ik er altijd voor weg. En uh, nou, ik, ja, ik heb er geen enkele moeite mee nee tegenwoordig. Nee, was je vroeger verlegen dan? Of werd of je afgeschermd ja, door de jongens? Allebei. Allebei, ja. Was je meer verlegen? Ja, dat heb ik af moeten leren. Een verlegen ja. is. Ja, nee, maar op een gegeven moment... Uh, hoeveel erkenning heb je nog nodig om normaal te functioneren? Dat is, uh, dit, dit is mijn leven, weet je wel. Het wordt niet, niks anders. En uh, ik ben er blij mee. En het is altijd leuk geweest, gelukkig. Je zat daar met die jongens in die bus, het was weer ouderwets gezellig. Je kon al je boodschap kwijt, wat je met de Stichting Bummer Cultuur wilde doen. En, en wat betreft die kandidaten dan, was het ook je idee van... nou, nieuw Nederlands talent opsporen, kijken of er nog uh, echt mensen zijn die... Ja, in de hoop natuurlijk om een uh, supertalent te ontdekken. Dat is best leuk, maar ja, het pakte natuurlijk uit... Uh, dat uh, die mensen die zich aangemeld hadden en die eigenlijk niet goed konden zingen of helemaal niet konden zingen. Ja, dan moest ik eerst wel even aan wennen om die dan gewoon weg te sturen. Want ja, dat vind je toch een beetje pijnlijk. Zou mag ik je er eentje laten horen? Ja. Ja, hoor. Wat ga je voor dan dan ons zingen? Een liedje van Madonna zingen. Ja, 80. Into the groove. Yes. <laughs> <laughs> ik ben nou benieuwd. Ja, ja. And you can dance for inspiration. Come on. I'm waiting get into the groove, boy, you've got to prove your love to me, yeah. Wow. Music can be such a revelation, dancing around you, I've never been... got Nou, begin nou, nog een keer van mijn voren aan. Hoe kan dat nou? Gewoon opnieuw, maar dan wel precies dezelfde pasjes. And uh, so you can dance. Ja. Yeah. For inspiration. Ja. Sure. Yeah. Come on. Come on. <laughs> I'm waiting. Get into the groove, boy, you've got to prove your love to me. Um, get up on your feet, step to the beat, boy, what will it be? Music can be such a revelation. Dancing around, you have a sweet sensation. Verder, uh, dat is jammer. Dat ik kon steeds niet verder, dat is zo jammer. En ja, daardoor kunnen we je helaas niet door laten gaan. Ja. Verder was het goed. Verder, ja. Nou, echt. Dat dus, uh, ik, ik vond het leuk om hier aanwezig te mogen zijn. Nou, en wij vonden het leuk, Herman, dat jij aanwezig wilde zijn. Oké. Okay. Okay. Ja, ik heb verschrikkelijk gelachen, moet ik je eerlijk bekennen. Maar je zou er toch ook wel echt medelijden mee hebben. Dat mensen zichzelf voor gek zetten. Ja, maar dat doen ze echt gewoon vrijwillig. Dat is heel wonderlijk. Ikzelf uh, ben wel eens gevraagd, van, zou jij dat ook hebben gedaan? Hè? Vroeger, toen je jong was en dacht van, ik wil beroemd worden. Zou je dat dan doen? Nee, dat zou ik niet doen. Ik, nee, ik vind het... Uh, uh, het getuigt niet van enige zelfkennis en het is... Totaal scheef beeld hebben die mensen. En ik heb in een van die afleveringen ook een keer gezegd... tegen een meisje, heb je cassette recorder? Neem jezelf eens een keer op en luister het dan terug. Nou, die was woedend op me. Terwijl, dat is een tip, ik bedoel, dat deden wij zelf jaar in jaar uit. Voordat je de studio in ging, ging je eerst alles doorluisteren... Oh. en aan jezelf schaven en steeds proberen te verbeteren. Maar moet je mensen dan niet tegen zichzelf in bescherming nemen soms? Want ik, want ik denk dat deze jongen hier jaren last van heeft, dat mensen hem echt en nou, masse nog uitlachen. Herman heet hij en uh, hij had gelijk een manager en hij trad overal op en hij <lacht> verdiende geld. Dus ik, ik weet niet uh, of hij daar nou <lacht> onder heeft geleden, maar uh, het, het pakte toch een uit voor hem. Hij deed wat hij graag wilde. En uh, wij hebben hem niet tegengehouden. En we hebben allebei hebben allebei pret gehad. Beroemd, beroemd door, door, door dat je het echt niet kan. Waren er uh, kandidaten waar jij jezelf toch herkende? Mm, nee. Nee? Nee. Jij zag geen zangeresje van die leeftijd toen jij begon... dat je dacht van, ik zie je dezelfde ambitie, dezelfde... Nee, weet je, want uh, vroeger... Uh, Vroeger waren er ook geen magazines, hè. Er was alleen top, top op, nee. Muziekparade en, en Muziekexpress. En tegenwoordig heb je alle bladen, alle magazines waar je in staat. Je wordt uh, bij de word je wordt naar binnen gereden. En naar bij de kapper en je wordt gestyled. En, wat. en dat was, toen ik begon, was dat helemaal niet, hè. Je, kon, je, je, eigen, mas je eigen mascara bij je en uh, je eigen lippenstift. En nou, je pak en alles zelf uitgezocht en... Als we televisie hadden, dan uh, ging je bij de NOS of NOB, ging je in de visagie. En uh, die deden dan een beetje bruine poeier op en dan was het klaar. En totaal anders als nu. Nu zijn de mensen zo gefocust op, hè, ook van die dingen uh, vroeger en nu. Dan krijg je twee verschillende foto's. En uh, ja, is, uh, het is niet bij benadering. Een heel ander ding. Heb je ze wel kunnen helpen? Want buiten de opname om kreeg je natuurlijk met die mensen te maken. Ja. Zij wisten na verloop van tijd... journey heeft die enige ervaring in hoe je beroep moet worden. Heb je ze advies kunnen geven? Ja hoor. Ja hoor er waren er genoeg bij. Die zeiden, uh, dank u wel, daar kan ik wat mee. Ja? ja. En om wat voor soort dingen ging het dan? Nou, bijvoorbeeld verkeerd gebruik van je adem. Dat, dat zingt dan niet goed. En... Uh, of te hard zingen, dat je je stemmanden helemaal overstuurt. En uh, een, een goede houding aannemen, zodat je ademhaling goed kan, goed kan verlopen. En uh, nou ja, dat soort dingen. En van wie kreeg jij dat allemaal te horen dan? Van wie kreeg jij advies toen je begon? Uh, van niemand. Autodidact. Allemaal zelf verzinnen? Ja, ja. Ja, tegenwoordig, uh, alle media, die staan er vol van. Ik bedoel, pruiken en dingen, en het is echt wonderbaarlijk. Uh, ik begrijp ook niet hoe al die tijdschriften kunnen bestaan. Maar de privé en uh, de weekend en de story en zo, dat bestond toen ook nog niet. Nee. En op ander soorten gebied dan? Want van jouw ouders, kreeg je daar wel advies aan wat betreft... Uh, ja, hoe je je moest, moest opstellen, hoe, hoe je moest omgaan met die jongens? Hoe, of bemoeiden ze zich daar helemaal niet mee? Nee. Nee, was ook niet nodig. Nee. Dat... Jammer, Mark. <laughs> ik ben echt verbaasd. En toen je dan heel beroemd werd... dan, dan worden ouders toch op een gegeven moment wel uh, trots nou, daarop. Moet ik moet er misschien even bij vertellen dat mijn ouders uh, verhuisden... toen ik uh, 21 was, uh, naar het buitenland... Dus die hebben gelukkig allerlei uh, dingen niet meegekregen. Dus daar had ik ook geen commentaar, dus ik had er geen last van. En op een gegeven moment, toen we met Weekend 1 stonden... Uh, in Zwitserland ook, in de, de gaslanden, Germany, Austria en Zwitserland. En toen kwamen ze wel, uh, want toen hadden we televisie daar, in Zurich. En uh, nou, toen kwamen ze wel uh, kijken. Hmm, toen vonden Dat ze er... Ja, ik had natuurlijk gebeld en gezegd, we staan één hier in Zwitserland... en we gaan televisie doen, dus misschien vinden jullie het leuk om erbij te zijn. Ja, en toen ze dat dan van dichtbij zagen, camera's en techniek en alles, lampen... en waren ze zwaar onder de indruk. En hun dochter daar in de spotlights? Ja, ja, met, ja. met dat blauwe pak. <laughs> met weer dat blauwe pak. Ja. Hoe reageerden ze dan een paar jaar later toen je uit de kleren ging... voor de Playboy in de Penthouse? Um, nou niet, volgens mij weten ze het niet eens. Dat krijgen ouders te horen, Jerny, sorry. Ja, nou, uh, uh, uh, niks bijzonders dus. Geen verhaal? Geen reactie? Heb je ze laten zien? Of, of ze krijgen dat ook van bekenden te horen of zoiets? Ja, maar daarna hebben ze het niet aan mij verteld. Nee? Nee. Heb je ook niet gevraagd? Nee speelt in je achterhoofd mee van... nou ja, dit is weer de volgende stap die ze misschien niet leuk vinden... of wel leuk vinden. Oh, dat kan best. Misschien vonden ze me wel een heel irritant kind... maar ik um, kon er ook niks aan doen. Dit is waar je het mee moet doen. Ja. ja jij, jij doet je eigen ding. Jij, ja. Je was 21, dit is mijn leven. Ik neem het in mijn handen. Mm -hmm. Ja. Ja, er was niemand anders om het te doen. <laughs> nee, ja, nou ja, sommige mensen trekken zich meer daarvan aan dan anderen, toch? Nou, ik had een hele band om me heen... waar ik uh, ongeveer de eerste twee jaar iets van uh, zeven keer per week uh, speelde. Dus ik was gewoon, zoals ze noemen, weg van de straat. Ik was bezig en uh, heel opbouwend, heel uh, creatief natuurlijk. Nou ja. Dus uh, ja... Um... Nou, dan nou las ik ook dat jij jaren en jaren later je, je vader thuis hebt verzorgd. Moeder... Sorry, ja. je moeder thuis hebt verzorgd? Ja. Dat, dat is dan weer een heel andere verhouding tot je ouders. Ja. Dat is zo. Ja, ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Nou ja, je hoeft er niks over te vertellen. Maar uh, ik, ik stel me die ouders voor die zich jarenlang... ja, maar je gangetje laten gaan, want die journey is toch niet meer te redden. <lacht> Klap op de vuurpijl ga je de blootbladen staan, ja, wat ze dan al of niet te weten komen... en dan, op een gegeven moment is dan toch wel weer goed gekomen, begrijp ik van je. Ja. En, en, en hoe kwam het dan weer goed? Nou, uh, hoe kwam het dan weer goed? We hebben ze in huis genomen en verzorgd met 99 procent van de kinderen die zeggen tegen hun ouders nou het maar nou mm -hmm. ja iets minder vriendelijk maar ja, onvriendelijk maar, maar komt het erop neer dat dat ja dat, dat de ouders dan toch in verzorgingshuizen terechtkomen dat, dat vind ik dan wel heel uh, liefdevol dat Goed, je hè? Ja, ja ja ja ja God vergevensgezind vergevingsgezind dat zou, dat zou het wel kunnen zijn nou ja wat doe je met iemand die uh, uh, Zichzelf niet meer kan helpen en uh, ouder en ouder en ouder wordt. Ja. Uh, het kan natuurlijk ook alleen als je een huis hebt waar dat in past. Mm -hmm. Als je een heel klein uh, huisje hebt waar, hè, met één of twee kamers, dan, uh, dan lukt uh, zoiets niet zo goed. Maar we hebben een, uh, een huis wat heel veel begane grond, uh, vierkante meters, heeft. Boven is het een beetje klein, maar beneden is het uh, redelijk groot. En de drempel is eruit. En, uh, nou, prachtig. Ja. En we, is, ja. We waren trouwens uh, heel, heel vaak waren we, uh, op pad. Dus we zaten er ook niet de hele dag naast. Mm -hmm. Ja. Maar toch, uh, pet ja. je af dat je dat, uh, dat, je dat uh, hebt gedaan. Ja, dat is heel leuk. Als je dat kunt doen, dan... Uh, ja, dat is dankbaar werk. Dankbaar werk. Ja. En dan zoveel jaren van twee sporen beleid... kan het dan toch nog... Ach, wel Ja. Ja. Ja, Juni Kaagmans neemt afscheid van de stichting Buma Cultuur. Je bent daar uh, jaren directeur geweest. Hoe ga je afscheid nemen? Ga je een beetje zingen weer uh, tijdens het afscheid? Nee. Uh, Buma heeft wel aangeboden om uh, een feestje te doen. Het, uh, ja, het was toch niet elke dag dat ze dit uh, meemaakten... dat iemand zo, terwijl het goed gaat, opzegt... Maar uh, ja, dat vind ik hartstikke aardig. Hoe we dat gaan doen, dat weet ik nog niet. Want we hebben nu eerst nog Noorderslacht. Dat is in voorbereiding. Na Noorderslacht, overlapt een beetje... moet ik naar, naar Midem in Cannes, muziekbeurs. En dan kom ik terug en dan hebben we de, de harpen. De gouden en de zilveren harpen. En dat is op 5 maart. En op 1 maart... Ben ik er niet meer. Hmm. Maar ik ga natuurlijk wel naar de harp. Hè? Dat begrijp je wel. Ja. Als er nee, dus... maar iets wordt met, die, met dat pensioen van je. Ja, nou, ik denk dat ze me nog wel eens bellen. Ja. De, uh, dit gaat een mooi afscheid worden. Want dit was een, een succesvolle periode. Volgens mij heb je dat uh, erg goed gedaan. Als ik mensen uit de wereld van de muziek hoor. Uh, ja, mag ik je nog even plagen met het afscheid van Earth and Fire? Dat, ja. dat vliep nou weer niet, feestelijk. Want jullie allerlaatste optreden, dat ging niet door. Maar waarom was dat? Wat, wat was er toen voor gedoe dan? Bedoel je 1983? Ja, jullie afscheidsoptreden. Ik kan me niet herinneren dat we een afscheidsoptreden hebben gedaan. Oh, nee, want het ging niet door. <laughs> ah, oh, dat was het. <laughs> er zou een afscheidsoptreden komen, begreep ik, uit, uit kranten. En, en... Nee, nee. Ik weet, de laat, laatste optreden was 1983, toen is het uh, still... Een soort comeback was het toen? Ja, solo. Dat uh, ging helemaal niet goed. Ja, ja. En ja. Nee, we, het is eigenlijk een beetje doodgebloed. Maar in... Uh, in wanneer was het nou? Ergens in de negentige jaren. in 1987. Toen... Uh, kwam er een boekingskantoor die zei... wij, wij willen wel dertig optredens met jullie doen. En toen zijn we aan het, ga, aan het revivalen geslagen. En daar zijn we in 1995 weer mee opgehouden. Maar niet met een afscheids-iets of zo, dat is nee. Hoe, hoe, heb je nog contact met, met de oude bandleden van, van Earth of Fire? Er, mm. Zit het er ooit nog in dat jullie op een podium gaan staan? Misschien ter verrassing van als je daar gaat afscheid nemen? Uh, ik heb een keer uh, top 2000, rond uh, Stoeltje van Radio 2, die uh, vroeg mij. Uh, heb ik uh, memories gedaan? Maar uh, ik ben niet uit Earth of Fire gegaan. Earth of Fire is gewoon opgehouden te bestaan. Ja, het is een soort van uitgedoofde. Ja, ja, een soort metaalmoeheid. En uh, er was ook uh, een van de tweelingen die ging eruit. Die ging muzikologie studeren en die wilde wat anders. En de andere van de tweeling die vond het niet leuk om op te treden. Nou, en dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. Het is niet anders. En het was wel leuk om... Uh, uh, die uh, revival dingen te doen. Ja. Kan niet fout, altijd leuk. <laughs> ja. Nog een keer terug. Ja. Um, ik hoop dat je een mooi feest hebt bij, uh, bij je afscheid... als directeur van, uh, van Bummer Cultuur. Jouw ja. kennende ga je toch volgens mij niet helemaal stilzitten. Wat, wat ga je nog wel doen? Ik heb je wel eens horen praten over D66. Ik heb je wel eens horen praten over Brussel. Europese mm, politiek. Ja, nou, dat, dat doen ze toch wel bij de uh, bij club waar ik nu weg ga... Uh, zijn lid van de European Music Office in Brussel, wordt er gelobbyd. Maar, um, uh, wat vroeg je? Nou ja, of je nog iets in die richting hebt, Oh ja, doen, ja, Nee, ik... ik ga niet achter de garaan nieuws. Ik, uh, ik ben beschikbaar voor bestuursfuncties. Er zijn altijd mensen die gevraagd worden wil jij, wil jij, maar mm, heel veel dames vooral ambiëren dat niet. Nou, ik vind het leuk. Dus uh, ik denk wel dat ik die kant uit uh, nog wat leuke dingen ga doen. Ja, maar wel in het gebied van de muziek dan? Ja, ja. ja. Ergens anders heb ik geen verstand van. <laughs> <laughs> ik dank je wel dat je hier was. Ik wens je heel veel plezier met het in de tuin vroeten... en alle leuke bestuurlijke functies die je ongetwijfeld nog zal gaan uitoefenen. Dank je wel, Mark. Wat droom je vannacht? Uh, wat droom ik vannacht? Nou, ik weet niet, maar ik hoorde dat het ging stormen. Dus uh, ja, ik hoop dat het overwaait... en dat het verder nog de komende jaren een beetje leuk blijft. Ik je heel veel plezier in de komende jaren. Dank je wel, Jenny Kaagman dat je hier was. Ik dank u wel voor uw belangstelling. En een hele goede nacht. Dag. U hoorde Jurnie Kaagman in Voor één Nacht, een bijdrage van de KRO. Eerder uitgezonden in december 2008. Mark Stakenburg was in gesprek met haar. Journey Kaagman wordt vandaag, en dat is 9 juli, 64 jaar. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Alles over onze uitzending vindt u op onze site nachtvluchten.fm. www.nachtvluchten.fm en heeft u nog steeds geen computer en denkt u... ach nee, daar ben ik veel te oud voor... ik zou u toch willen aansporen de uitdaging alsnog aan te gaan. Er gaat letterlijk en figuurlijk een wereld voor u open. We staan met de programmering zeker ook weer op pagina 331... maar toch durf ik te beweren dat de mogelijkheden... van de communicatie via internet uw leven wel haast zeker zullen verrijken. Het eerste directe voorbeeld daarvan, in letterlijke zin... Dat is het volgende. U kunt de debuutroman van Harry Hageman winnen... door deel te nemen aan onze prijsvraag. En deze staat dus op nachtvluchten.fm. En wanneer u de vraag correct beantwoord... maakt u kans op een exemplaar van de roman getiteld Speeltijd. Een schrijver van heel andere orde was Heren Heresma. Geboren in 1932 in Amsterdam. Hij overleed vorige maand, 26 juni... in het Rosa Spierhuis op 79-jarige leeftijd. Hij ging niet vaak in op de vele interviewverzoeken... die hem gedurende zijn leven ten deel vielen. Maar jawel, Martin Schiemek kreeg het natuurlijk wel voor elkaar. Daar gaan we straks na het journaal naar luisteren. Tot zo.